Dan net wel met het NOS-journaal. De Syrische president te houden aan het vredesplan van VN-gezant Annan. Bij nieuwe beschietingen door het regeringsleger zouden weer tientallen doden zijn gevallen. Vandaag moet worden begonnen met het weghalen van troepen uit de steden, maar dat lijkt niet te gebeuren. De PVDA wil dat mensen die een groot vermogen hebben zwaarder worden belast. PVDA-leider Samson doet deze en andere voorstellen als alternatief voor de bezuinigingsplannen waarover VVD, CDA en PVV nu onderhandelen. Verder vindt Samson, net als het kabinet, dat het begrotingstekort volgend jaar kleiner moet worden, maar niet 3%. Dan moet er volgens hem teveel worden gesneden in de samenleving. En de PVDA wil een eind maken aan de concurrentie tussen zorgverzekeraars. Minister Opstelten en de politievakbonden gaan morgenavond volgens de minister weer praten over een CAO. De onderhandelingen zitten al weken vast. Maar nu zijn de vakbonden bereid de loon voor dit jaar te bevriezen in ruil voor afspraken over bijvoorbeeld de arbeid- en rusttijdenregeling. Minister Opstelten zegt dat hij ook wel wat te bieden heeft, maar hij verklapt niet wat. Groot-Brittannië mag vijf terreurverdachten uitleveren aan de Verenigde Staten. Dat heeft het Europese Hof voor de Rechten van de mens bepaald.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 Een week na de overname door de Rabobank heeft Friesland Bank zijn hoogste rentetarief verlaagd. Van 5% naar 4,75%. Bij de overname werd al verwacht dat de nieuwe eigenaar het stunten met de spaarrente zou indammen. De lagere rente bij Friesland Bank geldt alleen voor nieuwe spaarders. Het weer, vanavond in het oosten nog wat regen, in het westen droog. Morgenochtend wat zon, smiddags plaatselijk een bui, het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staan de langste files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... ...tussen Blarikum en Eembrugge over 9 kilometer. Richting Amsterdam tussen Hoeverlaak en Afrit Bunschoten 7 kilometer. Staat daar een auto stil op de linker rijstrook. Op de A15, Europoort richting Rotterdam, beknopend Vaanplein 4. Op de A15 richting Gorinchem voor Sliedrecht West 7 kilometer. A16, Breda-Rotterdam tussen Zevenbergshoek en de Randweg Doortrecht 7 kilometer. Het heeft te maken met een ongeluk op de andere rijbaan vanaf Rotterdam naar Breda... Voor de Mooij Dijkbrug staat daar 9 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. A20 richting Gouda vanuit Hoek van Holland verknoopt met de Presseplein 7. A27 Almere-Utrecht bij Beeldhoven 4 kilometer. De A28 vanaf Utrecht naar Amersfoort. Voor de afrit Den Dolder 4 kilometer. En vanaf Amersfoort naar Utrecht bij Utrecht ook 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 You and me and everybody. It seems to be a single penny left. Take that thing.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 Get a score, turn the beat up, yeah. Got me like a fee banging on your door. I think I want some of that. Why don't you? En um dat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 A falar. Nossa, nossa, als je me mata. als je me maakt, als je me maakt, als je als je me als je me mata. als je eu te pego, ai, ai.